Want een huisverkoop, het mij naar de last van alle hoop. Waar de partij voor last gaat, het einde in de zwart staat. Voor de priester die veel vermeedt, als geen de blos geloft, een zin, dan drink ik last en doen de pas. Dan het mij precies zoals het was. They are thearl This is not the Stone Multicul en migratie, geen probleem voor onze natie dan. Zijn je eenvoudig we halen ons land wel uit het slop. De schoden in ons land, het zo blijft kan aan de kant Voor ons leven ligt Maar aan de markt, nu een briesen straks is voor totaal onbewacht. Wie honderd de kliek moet aan de kant, kom op voor je volk en je paard. Nou weer een boerenhand, wij regeren met de grond per staf. Die Criminelen gaan weer afgepakt, die maken de mensen niet meer vak. Niks was opzetten in het land, niet de voorraad, vaderland de land. Geef dat nooit gedacht, nog hebben we veel te lang gedacht. Kom mij aan de macht, nu een priestje slachtoffer stond totale onverwacht. Die hond aan de kliek, voet aan de kant. Kom op voor je volle keer, vader.